De Europese Commissie en Tunesië hebben een migratiedeal gesloten. Afgesproken is onder meer dat Tunesië de grenzen beter gaat bewaken... en mensensmokkel gaat aanpakken. Premier Rutte zei dat er ook afspraken zijn gemaakt... over het verder tegenwerken van mensenhandelaren en smokkelaars. En ruil daarvoor investeert de EU in de economie van Tunesië. Tunesië is het belangrijkste doorreisland voor migranten die naar Europa willen. Een deal met het land is omstreden. critici vrezen dat het Europese geld niet goed terecht komt. De afspraken zijn in Tunis gemaakt met president Saïd... door voorzitter Van der Leyen van de Europese Commissie... samen met demissionair premier Rutte en de Italiaanse premier Meloni. Bij overstromingen en aardverschuivingen in Zuid-Korea zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Het land kampt met zwaar noodweer. Een tunnel was overstroomd, waardoor zo'n 15 auto's vast kwamen te zitten. Er kwamen zeker negen mensen om het leven en er worden ook nog mensen vermist. Door de zware regenval moesten meer dan 6000 mensen hun huis uit. Ook zijn zo'n 200 wegen onbegaanbaar geworden. De game Call of Duty blijft beschikbaar op PlayStation. De bedrijven achter de oorlogsgame en de spelcomputer hebben daar afspraken over gemaakt. De maker van Call of Duty, Activision Blizzard, wordt overgenomen door Microsoft. Fans waren bang dat de game dan niet meer op de PlayStation te spelen zou zijn, want die is eigendom van concurrent Sony. Wout Poels heeft de vijftiende etappe van de Tour de France gewonnen. Op de voorlaatste klim demoreerde de 35-jarige Nederlander. En op de uitlopers van de Mont Blanc kwam hij solo over de finish. Het is dus de eerste Nederlandse ritzegen deze ronde van Frankrijk. En voor Poels is het zijn eerste etappewinst in één van de drie grote rondes. Het weer, vanavond opklaringen en afnemende wind. Vannacht droog, minimaal rond 13 graden. Morgen op de meeste plekken zomersweer met flinke zonnige periode... en een zwak tot matige zuidwestenwind. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dinsdag nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1550. Mijn naam is Ben of u gast en heren voor de komende twee uur in dit unieke New Age muziekprogramma. When the cat is away, dat is een, uh, een track van het eerste, de eerste track moet ik zeggen, van een album van uh, Marc-André Pepin. Uh, ik ga de naam niet uitspreken, want ik, uh, ik, ik ken die taal niet. Dan komt de Tom Eaton met uh, Wettering en The Last Years. Dat is ook zijn eerste track van dit album. Dan natuurlijk uh, nog een Nederlandse karami met uh, Junior of Life uh, op nummer 3. Dan is even kijken, zitten we in, inmiddels in januari 2021. En daar komen mensen langs als Sherry Finzer, buitengewoon actieve dame... met uh, verschillende platen, labels, zoals Hard Dance Records en uh, Higher Level Media. Um, Renewal, dat is uh, de album. En Gio Ari, dat is een ten, twee... Italiaans, Witte Heren met Crystal Waters. Dat is het eerste album wat we in deze radioshow gaan horen. En in het volgende uur nog twee albums zelfs. We sluiten af met Ken Alkinson. Met Chance of for Meditation. En dat is natuurlijk weer een hele aardige titel. Die het New Age muziekprogramma weer, weer weer eigenlijk op de kaart zet. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.info, daar vind je alles terug.